Door negens met het NOS-journaal. In Groningen wordt vanavond een fakkeloptocht gehouden uit protest tegen de plannen om meer gas te gaan winnen. Groningers vinden dat ze niet serieus worden genomen door de politiek. Op zijn laatste dag als dimissionair minister kondigde Stef Blok vorige week aan dat er toch meer gas wordt gewonnen dan beloofd. Dat kwam bovenop de eerdere aankondiging dat extra gas nodig is vanwege vertraging bij de bouw van een stikstoffabriek. Staatssecretaris Veilbrief voor mijnbouw stelde gisteren nog eens 250 miljoen euro beschikbaar om slachtoffers te compenseren. Maar dat is voor veel inwoners van Groningen onvoldoende om het vertrouwen in de politiek te herstellen. De coronapersconferentie van gisteravond is bekeken door 5,7 miljoen mensen. Dat is minder dan de 6,9 miljoen kijkers van de vorige persconferentie op 18 december toen de harde lockdown werd aangekondigd.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 In onder meer Zuid-Limburg gebeurt dat met toestemming van gemeentes die er wel bij zeggen dat het eenmalig is. Door een vulkaanuitbarsting in de stille oceaan zijn er hevige golven ontstaan bij Tonga, een eilandengroep ten zuidoosten van Fiji. De autoriteiten hebben gewaarschuwd voor een tsunami. Het gaat om een vulkaan waarvan de mond deels onder het zeeoppervlak ligt. Op satellietbeelden is de uitbarsting te zien, waardoor een aswolk ontstaat die hemelsbreed zo'n 5 kilometer is en die 20 kilometer de lucht ingaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. En zeer goedemorgen op deze zaterdag 15 januari 2022. Wij gaan uh, Goedemorgen Zandvoort doen vanuit de studio aan de Tolweg. We gaan praten straks met Hilly Jansen over de activiteiten van het Zandvoort Museum. Daarna uh, hebben wij een heel groot programma politiek. Want in het kader van Zandvoort Kiest gaan wij uh, luisteren... naar de opnames die we gemaakt hebben met uh, GroenLinks, Karim El Kabali en... Uh, daarna twee uur weer een stukje politiek, want Assis van der Veld die wil graag vertellen hoe het zit met GBZ. Peter Kramer komt ons vertellen uh, de kieslijst van de OPZ. Meneer Molenburg, de burgemeester die, uh, wil even reageren op de maatregelen die gisteren genomen zijn. En als er nog tijd over is, dan praten we met Peter Tromp. Maar eerst, Hille Jansen, goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Uh, ben je nogal teleurgesteld gisteren?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 er was niet veel meer te doen. Uh, ik, ik heb daar echt heel veel log gehad met mijn vrienden in de buurt, uh, met mijn broertjes. Uh, en daarna ben ik uh, gaan, of dan ben ik een, een, een school gaan volgen in Heemstede, de Haamstede Barger, dat is een MAVO school. Uh, die heb ik dan afgerond. Ben daarna naar het ECL gegaan in Haarlem ook, aan de Leidse Vaart.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 Uh, en zeker in de omgeving van Zandwoord wat prachtig is natuurlijk dus ik uh, beweeg wel, maar dat is dan echt gewoon heel veel wandelen, wandeltocht ja. van 20, 25 kilometer maken dat, uh, dat, daar hou ik al van ja, gelukkig kunnen we dat nog wel, wandelen in de bossen, in de duinen uh, op het strand, dus wat dat betreft uh, heb je uitlaatkleppen voldoende om je te vermaken nou, nog een laatste vraag denk ik uh, we hebben gevraagd naar je muzieksmaak want we gaan tussen de twee uh, items door die we zo gaan opnemen met Ben Zonneveld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 is you a paradise they couldn't capture that bright infinity inside your eyes. never ending forever Because, because we come from different sides No, catching made of each other, baby Coldplay gaan wij uh, door. Dat was een aardig stukje muziek. Ik ben echt een fan, heb ik begrepen. Zeker. Uh, nou ja, mooi. Uh, we gaan verder met het gesprek uh, met meneer Elke Kabali omdat wij het uh, inhoudelijk over de verkiezingsprogramma willen hebben. Een lijvig stuk. Zeker. 35 pagina's. Dat is drie keer zoveel als uh, uh, vier jaar geleden. Komt dat zo? Nou, ik denk dat het komt omdat uh, je stapt er vier, drie, vier jaar geleden stap je er redelijk blanco in. Je schrijft het op uh, en je denkt dat dat het is. Maar na die vier jaar dat je in de politiek zit, kom je erachter dat politiek veel meer is dan die tien A4'tjes. Dan moet ik zeggen dat we het ook expres wat uitgebreider hebben opgeschreven. En dat we in aanloop naar de verkiezingen ook gewoon eigenlijk uh, naar een A4'tje toe willen met uh, actiepunten per wijk. Zodat iedereen makkelijk kan kijken van hé, hey, in deze wijk gaan we dit doen. Oh, en in de andere week gaan we weer het volgende doen. Dus. Ay, dat staat niet in al deze hoofdpunten wijk gericht, maar daar komen we waarschijnlijk ja. nog wel even op te spreken. Uh, in uh, vier jaar geleden partijprogramma staat wat er moet gebeuren. En er stonden ongeveer twaalf bullets of dertien bullets. Uh, dat mis ik in dit programma. Klopt. Uh, maar dat heeft dus weer te maken met dat we eigenlijk per uh, hoofdpunt hebben dat weer uitgewerkt in, in, in wat we eigenlijk willen gaan doen. Uh, we hadden dat volgens mij in het vorige programma inderdaad aan het begin allemaal opgeschreven. Nu hebben we de hoofdpunten aan het begin van ons programma opgeschreven en daarna die hoofdpunten uitgewerkt in de negen thema's die wij hebben. Uh, in uw aanheft uh, van het programma staat dat uw partij al veel bereikt heeft. Wat zijn de hoofdpunten die uw partij bereikt heeft, alleen uw partij? Ja, waar ik heel erg trots op ben, is nog steeds de, de motie rondom de Formule 1. Het is nogmaals een raar feit dat uh, een GroenLinks er trots kan zijn op iets rondom de Formule 1. Maar ik denk dat we daarmee voor Zandvoort uh, en voor de natuur hebben gekozen. Dus eigenlijk twee belangen die wij als partij behartigen. We zijn GroenLinks en we zijn Zandvoort. Uh, dat we dat bij elkaar hebben gebracht. En dat we met z'n allen ervoor hebben gezorgd. Uiteindelijk dat het een mooi feestje is geworden voor, voor Zandvoort. en ja Ik vind altijd dat het algemeen belang het belangrijkste. Ondanks mijn uh, politieke achtergrond. Dus dat is wat we hebben bereikt. En als ik ook heel eerlijk ben. In die lijn. En dat is een beetje de lijn die wij als politieke partijen hier Zandvoort volgen. Zit ook dat wij het, de coalitie in zijn gestapt. Zonder dat we hebben onderhandeld bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dat dingen zijn waar ik trots op ben. Als ik dan echt specifiek naar, naar Zandvoort kijk. Ben ik blij dat we eindelijk echt iets gaan doen aan afvalinzameling... dat het wonen echt op de kaart is gekomen. En wij waren vier jaar geleden nu ondertussen... een van de weinige partijen die echt iets ook over wonen had opgeschreven... en specifiek over woningen. Uh, en het lijkt er nu op dat we eindelijk daar stappen zijn aan te zetten. Dus ik denk dat dat echt thema's zijn. Armoedebeschrijding nog afgelopen, afgelopen raadsvergadering... en de groene schoolpleinen ja, die, die, en de pijnen. Die, die onderwerpen komen we ook tegen. Ja. Wat mij opvalt is dat u zegt... wij zijn zonder onderhandelingen de coalitie ingedoken. Klopt. Uh, waren er dan geen dingen waarvan u zei als partij: ja, hier kan ik niet mee door de bocht of wel door de bocht? Zeker wel. Die, zijn er, die, die, die, staan, er, die staan erin. Uh, er staat iets bijvoorbeeld over uh, statushouders uh, en uh, huisvesting in, in, in het coalitieakkoord, waar ik helemaal niet voor ben. Er staat ook op dat de gemeentelijke last niet per definitie kunnen stijgen. Dat het aantal parkeerplekken precies hetzelfde moet zijn. Dat zijn allemaal dingen waar ik niet voor ben. Waar ga je dan mee? Nou ja, omdat het algemeen belang van Zandvoort mij uh, heel erg na aan mijn hart ligt. En. Ik wist dat als ik daar op dat moment niet mee zou gaan... dat we Zandvoort weer in een bestuurlijke crisis zouden storten... voor de tweede keer in coronatijd. En het was echt iets wat ik absoluut gewoon niet wil voor Zandvoort. Was het, ja, dat was de tweede keer. De derde keer, die komt waarschijnlijk ook nog gespraken. Uh, <laughs> maar goed, uh, daar wil ik ook heen. Ja. Wij staan voor een duurzame, groene, die zijn bekend... zorgzame en eerlijke gemeente. Ja. Moet ik dan die kant op denken als ik naar een eerlijke gemeente kijk? Ja, ook. Uh, en wat mij betreft ook eerlijk is... is dat wij als politici ons heel vaak aan de waan van de dag uh, spiegelen. Terwijl ik soms wel eens denk dat je juist jezelf meer moet uh, focussen op de grote lijnen. Heb je daar een voorbeeld van? Nou ja, als je gaat kijken naar uh, bijvoorbeeld nu. Er staat dan uh, bijvoorbeeld een, een, een booreiland voor, de, voor, de, voor onze deur. Ik ben daar helemaal niet blij mee eigenlijk, heel eerlijk gezegd. Uh, en je zou dan als politicus, zou je nu meteen uh, in de commissievergadering van januari... zou het meteen naar voren kunnen halen en daar meteen uh, heel veel stampij over kunnen maken... Wat mijn uh, lijn is, dat ik eerst aan de wethouder of aan de burgemeester de portefeuille ga vragen. Dan daar een antwoord op krijg. Mezelf erin verdiep, aan de andere kant zelf. En dat je dat dan ook gewoon tegen de zandvoorter vertelt. In plaats van dat je meteen hoog in de ladder springt en uh, van de dak gaat schrijven. Dit kan echt niet. Uh, dus dat bedoel ik meer met eerlijk. Dat je, dus dat je gewoon vertelt aan de zandvoorter, aan de inwoner. Van hey, ja, soms is, uh, kiezen we hiervoor en soms kiezen we daarvoor. En dit is onze lijn. Maar je weet al wat, wat je aan ons hebt. Komen we dat nou niet een beetje tekort in de zandvoorspolitiek? Want als ik het eerlijke doortrek... Uh, en ik kijk naar de afgelopen raadsvergaderingen... Mm -hmm. uh, er wordt bijzonder op de man gespeeld. Er ja. wordt van alles geroepen. En dan zou je dus inderdaad zeggen... wat, wat, wat u voorstelt... voor ga op je handen zitten, zoek het eerst uit en ga dan blaten. Ja, ik, ik vind het zo moeilijk... om daar een, een waardeoordeel over te, te geven. Kijk, ik zie ook wel dat het niet goed gaat in de raad. Maar je moet denk ik, of dat we moeten ook beseffen dat wij als zijnde ook mensen zijn en dat wij als, als raad al ongeveer twee jaar niet met elkaar vergaderen in, in één ruimte. Af en aan wel, maar je mist daarbij echt het hele persoonlijke vlak en het persoonlijke gedeelte en ik denk dat het daar heel erg op misgaat. Want je kan mij niet vertellen dat andere partijen niet ook uh, in het belang van Zandvoort uh, ja, hun ding doen. En ik, ik denk, juist omdat wij dat persoonlijk nu heel erg missen, juist nog even dat biertje aan de bar, dat, dat, dat tussengesprekje wat je nu gewoon niet voert, want je zit thuis achter je laptop. Ik denk dat dat ook niet heeft bijgedragen aan de sfeer en er is zoveel gebeurd ook weer in deze raadsperiode. En ja, nogmaals, wij hebben als GroenLinks geprobeerd, uh, ik kan vooral over mezelf spreken om het algemeen belang op nummer één te zetten. Um, en, en vanuit die visie gewoon door te gaan. En wij hebben ons verre geprobeerd te houden... in ieder geval van het persoonlijke. Maar ja, het klopt dat het, het loopt niet lekker. Oké, okay, nou, laten we dat dan na de verkiezing... nog maar een keer uh, bespreken. Want ja. dat is een uh, teruggeerend uh, item... ongeveer twee keer per, uh, <laughs> per vier jaar. Het programma. Ja. Menselijk, eerlijk en duurzaam. Negen punten. Lokale democratie. Samen maken we verandering mogelijk. Duurzaamheid. Zandvoort klimaatneutraal in 2040... Wonen: Iedereen een dak boven het hoofd en een duurzaam en divers woningaanbod. Zorg. Recht op goede gezondheid en welzijn in Zandvoort. Kunst en cultuur. Laten we in Zandvoort, laten we Zandvoort met z'n allen mooier maken. Groen en leefbaar in Zandvoort. Veilig, meer rust en minder overlast. Mobiliteit. Verbetering van alle infrastructuurvormen. Dierenwelzijn. Ook dieren verdienen een stem. En sport? Bevordering, actieve sportbeoefening en frequent bewegen. Dit zijn de negen hoofditems. Er zijn een uh, uh, aantal dingen die worden nog in tien items uitgespit. Maar daar komen we nog wel op. Um, als je deze negen neemt, wat is voor u persoonlijk het belangrijkste hoofdstuk? Uh, persoonlijk vind ik uh, ja, wonen het belangrijkste. Kijk, we, uh, heel eerlijk gezegd heb ik bewust ook uh, binnen GroenLinks zelf gezegd... dat ik geen onderscheid wilde maken tussen de, tussen de punten. Omdat ik denk dat als ik heel eerlijk ben... Uh, alle punten mee na aan het hart liggen. Maar zelf persoonlijk, uh, ook omdat ik nog steeds op mijn kamertje van 2x6 uh, thuis bij mijn moeder woon, vind ik wonen wel heel erg belangrijk. Wonen komt uh, straks uh, zeker aan uh, bod, want daar doet u er nog een aardige uitspraak over. Uh, nummer 1, lokale democratie, we maken de verandering mogelijk. Het inspreken in commissievergaderingen moet mogelijk zijn en een gemeentelijk spreekuur. Maar dat is toch al zo? Uh, gemeentekspreker bedoel ik, we bedoelen dat dan meer uh, dat, dat gemeentekspreker ook voor de commissieleden ook is. Dus dat je niet alleen met een wethouder kan praten, als inwoner zijnde... maar dat je ook voor commissieleden en raadsleden een soort van spreker kan, kan maken. Ja, omdat u, waarbij, u schrijft inspreken in, in commissievergaderingen, ja, dat is wel mogelijk. Maar dat is zeker mogelijk. Als ik het nu goed begrijp, uh, en dat is trouwens mijn, uh, mijn volgende: mm -hmm. zou het niet uh, verstandig zijn om een spreekuur voor raadsleden in te stellen? Ja, ja zeker. Ik denk dat het heel goed is uh, dat wij als raad ook ons uh, meer... Ja, profileren vind ik altijd zo'n moeilijk woord... maar dat je juist als raad ook naar buiten treedt van... hé, hey, kom bij ons, want wij kunnen ook u verder helpen met uw problemen. Juist de raad, want uh, wij, wij kunnen besluiten en beslissingen anders nemen... zodat een, een persoon in Zandvoort juist uh, ja, de goede kant op zou kunnen dat gaan. Het, met... het, het blijkt wel eens, als je naar het inspreken luistert tijdens de commissievergadering... dat iemand iets, iets aan het inspreken is waarvan je eigenlijk voelt... Dit had ik liever bij een raadslid neergelegd. Ja, ik, dus? ik herken daar meteen een voorbeeld in van de vorige vergadering... dat er een advocaat inspreekt over een bepaald parkeerbeleid bij de ja. Schelp, geloof ik. En toen dacht ik inderdaad ook van... dit is niet het juiste plek, of de juiste plek voor de advocaat om nee. daar te gaan spreken over de cliënt. En dan kun je beter eerst naar een raadslid komen, daar het verhaal doen. Kunnen we als raadsleden ons werk doen en naar een wethouder gaan of vragen mm -hmm. stellen? En dan heb je denk ik in mij idee, meer kans om het probleem op te lossen, oh. dan dat je meteen heel erg ho weer ja. ook in de boom klimt. Jongeren. De jongeren moeten ook een, een stem hebben, vindt u. Uh, organiseer één keer per zoveel tijd of twee maanden een, uh, een gesprek ja. met jongeren. Uh, nou hebben wij een tijdje geleden een jongerenraad ge gehad. Hey, hebben we die nog? Uh, dat betwijfel ik. Die is een paar keer opgezet. Ja. Zou je nu weer een nieuwe raad moeten gaan zetten, of zou je het bij gesprekken willen houden? Ik zou eigenlijk het wat meer formeel willen maken. Dus meer een raad. Omdat ik denk dat wij. Um, we, we hebben de mazzel in zand, dat moet ik ook eerlijk zijn dat we veel jongeren nu in de politiek krijgen en hebben. Zelfs met jong wordt erbij. Um, dus dat is fijn. Daar uh, ben ik blij mee dat er meer mensen van mij, uh, mijn generatie zich uh, roeren in de politiek. Maar ik denk dat je juist die jongeren die met veel ideeën zitten, kijk ook naar de skateparken en de, en de buitenspeel of faciliteiten. Ik denk dat het juist goed is om die ook gewoon een vaste plek in een commissievergadering uh, te geven, eens in de twee maanden is dan ons idee. Um, juist omdat die ook heel veel nieuwe en enthousiaste ideeën hebben. En stand we toch weer door net wat andere ogen bekijken dan wij die in de raad uh, bezig zijn met de politiek en de maan van de dag. Daar is die weer, de maan ja. van de dag. We moeten, de, politiek, de politiek moet dus meer uh, naar de mens toe. Vind ik wel. oké okay. duurzaamheid, dat is natuurlijk een, een van de uh, grotere dingen voor uh, GroenLinks. Stevige paragraaf, heel veel uitspraken. Ja. Ik pik er maar een paar uit. En dat gaat ook over woningen. Woningen met energie A, B en C krijgen eenmalige groene heffingskorting. Is dat niet moeilijk in te zetten? Nee, want dat gebeurt ook al volgens mij in andere gemeenten als Amsterdam. Sterker nog, persoonlijk vind ik dat je OZB daar ook aan zou kunnen koppelen. Mensen met een groenere woning, die krijgen hoeveel minder gemeentelijke belastingen te betalen. De vervuiler betaalt is het dan als ja, de... Oké. Okay. In punt 10 praat u over minder vluchten van en naar Schiphol. Ja. Overstijgt dat niet een beetje de dorpse politiek? Het overstijgt wel de Dorse politiek. Aan de andere kant zien we ook in geluidsrapportages... dat de Zandvoort er daar ook steeds meer last van krijgt. En dan heeft dat opeens wel weer raakvlakken met Zandvoort. En wij zitten natuurlijk in dezelfde regio als Schiphol. Mm -hmm. Dus wij vinden dat we dat... Uh, er, we hebben het opgeschreven om, om een haakje te maken... om daar zeker over te praten met de, met de regio-gemeente. Uh, en ook omdat we gewoon in de rapportages zien... Dat, dat Zandvoort daar wel mee te maken krijgt en heeft al. Oké, nog één vraag over, uh, over wonen. Iedereen een dak boven zijn hoofd. Ook U. Een duurzaam en divers woningaanbod. Um, u gaat voor 35 sociale woningbouwstarters en, uh, en levensloop. Um, we zien allemaal dat er een tekort is aan, aan grond. U roept ook groen is groen. Groen blijft groen. Ja. Um, komen we komen dan niet gewoon tekort straks? Nee, want ik denk dat er nog heel veel plekken zijn in Zandvoort die wel daarvoor in aanmerking komen. We hebben ook een paar terreinen opgenoemd. Bijvoorbeeld uh, bij de, bij de ZFM-studio. Daarnaast is een mooie terrein, wat zeker niet groen is op het moment. We zouden de units naast de, uh, naast de nieuwbouw van Huis in de Duinen kunnen we laten staan, in mijn uh, ogen. Uh -huh. Dus ik denk dat er veel plekken zijn die nog steeds daarvoor in aanmerking kunnen komen. En met een divers woningaanbod, is misschien ook wel goed om uit te leggen, vinden we dat we eigenlijk toekomstbestendig moeten bouwen en dat betekent dat je nu misschien een seniorenwoning bouwt, maar met heel weinig ingrepen er ook weer een jongere woning zou wel kunnen maken op termijn. Dus okay. dat ons woningaanbod niet meer vast is in alleen een, een seniorenwoning of alleen een jongere woning, maar dat je daartussendoor ook nog bijvoorbeeld een gezinswoning van zou kunnen maken. Mm -hmm. Zodat je veel meer kan inspelen op wat op dat moment uh, de vraag is. Uh, in Zandvoort naar woningen. Oké, okay. um, grappig is dat je bij diverse partijprogramma's uh, leest over woningen. Maar ik vind bijvoorbeeld nergens de opmerking van we gaan tiny houses bouwen. Dat hebben we nou al passend te onpassen aan de wethouder gevraagd. Uh, ik denk dat uh, samen met mevrouw Koper wij daar nu al drie à vier jaar mee bezig zijn. Eigenlijk de hele raadsperiode. Uh, en telkens krijgen we weer de vraag van of dat is het antwoord van jullie ja, daarop gaan we achteraan. We hebben dan nog het Curidex terrein naar voren gebracht. En de laatste keer was het antwoord van de wethouder ja nee, maar nu is het te laat, want we gaan nu Bijna bouwen. Nee. En dan denken wij, ik spreek dan ook misschien een beetje voor mijn Koper, van ja, dat is wel apart, want wij hebben dat nu al drie jaar aangegeven en we hadden in die drie jaar al tiny houses of uh, andere huisvestings ja. daar kunnen neerzetten. Oké, okay, nou we zijn uh, bijna op de helft van het uh, partijprogramma en we gaan een muziekje draaien en dan komen we weer terug. Helemaal goed.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 Ja, het zit denk ik nog wat breder. Eén dat je daar ook de, echt letterlijk de regen bij moet uh, trekken. Dus ook Heemestede, Bloemendaal. Uh, en misschien is dat nog wat verder richting de Eimond ook moet kijken. Omdat je gewoon merkt, uh, heel, helaas, uh, de regering gooit steeds meer over, over de schutting. Om het oneerbiedig te zeggen.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 Dat is ons, ons streven op, op de zorg. Ik ga er niet verder over zien. <laughs> want dat wordt vanzelf een, ja. een onderwerp. U wacht waarschijnlijk ook de evaluatie af. Klopt. Ik ga te kijken wat er gebeurt. Uh, jeugdzorg. Ja. Het mag niet onbekend zijn binnen Zantwoord antwoord... dat er hier en daar al wat problemen zijn. Uh, is het echt zo slecht? Ja.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 Golden gown We used to kick our way You always Love this time long oh.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 Het eerste uur van Goedemorgen Zandvoort... met Karim El Kabali van GroenLinks. En Hele Jansen van het museum... dat hopelijk wel de 25e open mag. We gaan door naar het tweede uur straks. Eerst boodschappen en nieuws. En dan zien we elkaar terug. Tot straks. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.